BNN, BNN, start! Amen. Ik ben dus de hele week eh, ziek geweest, eigenlijk. Vanaf een eh, dag of Nou, vanaf dinsdag. Maandagavond ben ik ziek. En, euh, eh, en toen werd ik maandag op dinsdag nacht werd ik wakker en toen wist ik, oh ja, nee. ja, ja Ik ben ziek. Weet, ik, nu, ik weet het nu al. En toen ben ik ziek geweest tot en met donderdag. Vrijdag ging ik weer werken. En nu ben ik eigenlijk wel helemaal beter. Alleen ik heb nog één neusgat wat dan <t luchten> dicht zit. Dat? Dat, en die krijg ik, maar ik krijg hem niet los. Hoe haat ik ook snuif. Een zoutoplossing, heb je dat al geprobeerd? Ja, ik heb het geprobeerd, maar, die, maar dat, als ik dat er dus inspuit, dan, dan komt het er gewoon net als een soort van, ja, dat, dat komt er gewoon weer uit. Dus het is gewoon op. een soort uh, grendel, een een soort, Ja, en dan vraag ik me af, hoe kan dat nou, dat, dat, dat, dat je niet, dat dat maar zo dicht blijft zitten? Maar gewoon echt gewoon, alsof je een soort kurkje in zit, of zo'n zo beton in gestort is. Mm -hmm. Een soort uh, sluis? Ja. Nou, dat is een mooi verwoord ja, als een soort sluis die <laughs> dicht zit, ja, en die maar niet open gaat. Nou, dat, ja, ja, een soort defecte sluisje. <laughs> <laughs> nou, dat, dat is het enige probleem wat ik heb. En uh, verder voel ik, mij, uh, voel ik mij uitermate gelukkig dat uh, er weer een nieuwe start is. En we gaan het hebben over slechte dates. Wieke heeft daar een leuk verhaal bij, die zei dat ja. je een slechte date, date ha, hebt gehad. Ja, het was eigenlijk uh, juist geen slechte date, mm -hmm. maar um, uh, daardoor wist ik ook niet zo goed hoe ik het... Uh, nou, kijk. Ja. Het, was gewoon, het was gewoon een leuke date. We zijn naar de film geweest, het uh, was ook gewoon een leuk jongen, zag er leuk uit. Welke en, film? Uh, dat weet ik niet meer. Oké, okay. nee, dat zegt misschien wel. nog genoeg. Een actiefilm. Ja. Ik weet het niet meer precies zo. Maar het was, het, het was leuk. En we hadden daarna nog wat om het over te praten en zo. En het was eigenlijk allemaal prima. Mm -hmm. en, uh, maar toen dacht ik van ja, nee, maar ik, vind, ik, vind het gewoon, ik vind hem gewoon niet leuk. Dus alles klopt eigenlijk. Eigenlijk had ik het helemaal uh, fantastisch moeten vinden. Maar ik vond hem gewoon niet leuk. En dan is het extra moeilijk ja. om dus. Te zeggen van, ja. ja, want dan, dan denk je misschien ook, ja, als, als jongen kun je dan ook denken... Van, ja, wat moet ik dan maar nog waarom? meer doen? Ja, ik neem je mee naar uh, die hard session. Uh, dat is dan niet goed. Ik kon, <laughs> ja, en ik kon het ook niet echt beargumenteren dan. Van, wat nee. dan niet leuk was. Nee. Ja, alsof je dan een argument... Nou, ja. Dat natuurlijk niet, maar het is toch wel fijn. Nou, als het is wel het prettig als je als je kunt ondersteunen met, <laughs> ja, <precies. laughs> met een aantal argumenten. Ja. Ja. Je kan toch moeilijk zeggen, ja, nee, ja. ja. Nee, dat is waar, ja. Ja, in Mijn eerste date met, mijn, uh, met, uh, met Simone, mijn, uh, mijn uh, vrouw. Die uh, was, dat was heel leuk. We, we gingen namelijk ook naar de film. Alleen, ik had er niet helemaal nagedacht over. Tenminste, ik moest de film uitzoeken. En ik had niet helemaal nagedacht over de. Over de achterliggende net, dat het ook misschien een leuke film moet zijn. Dus ik ging, we gingen naar de ontegang <laughs> En gezellig. Uh, ja, ja, dat was heel gezellig, ja. Nou, nee, het was gezellig. Dat is natuurlijk een hele zware film. Maar uiteindelijk viel het reuze mee, want zij houdt ook heel erg van films en ik ook. Dus uh, dan, ja, dan, dan maakt het niet zelf verschrikkelijk uit welke film het was. Als ik aan mee genomen naar een of andere rom of zo, dan, uh, dan, was het, denk, dan was het minder goed afgelopen. Nee. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de Tweede Wereldoorlog uh, ons huwelijk heeft gegeven. <laughs> Zou je kunnen zeggen. Uh, maar goed, slechte dates, daar gaan we het over hebben. 0801121 121 dat is het telefoonnummer. Uh, wat is jouw slechtste date ooit geweest? Uh, nou, is eigenlijk niet doorgegaan, maar iemand wilde met mij naar een uh, praatpark in Duitsland. Nou, voor een eerste date vind ik dat een beetje te ver gaan, eerlijk gezegd. Uh, omdat je dan eerst drie uur met elkaar in de auto moet zitten als je elkaar nog niet eens zo goed kent. Je kunt niet weg als je weg wil gaan. Uh, het, het was een meisje waar ik het totaal geen klik mee had. En het was echt gewoon koetsjes en koffersgelul. En het ging helemaal nergens naartoe. En aan het eind van de date toen, ja, toen was het gewoon oké, later en, toe, en toen ben ik naar huis gegaan. En toen zei ik later van ze nog een keer afspreken. Via een smsje heb ik dat gestuurd En toen wilde ze weer. En ik moest de woorden uit haar trekken. En het kwam echt heel erg van mijn kant. En dat is gewoon heel vermoeiend. Weet je inderdaad en dan weet je gewoon niet zo goed op een gegeven moment. Het loopt gewoon vast. Maar je moet gewoon natuurlijk blijven lullen. En je moet dat gewoon blijven warm te houden. En het, ja, dat was gewoon heel lastig. En dat zou ik echt iedereen afraden. Eigenlijk moet je gewoon zeggen sorry. Ik voelde het gewoon niet en ik ga nu. Pakken. Ik ging wel drinken met een jongen die ik had ontmoet en hij bleek helemaal niet zo leuk te zijn. Maar hij had wel in gedachten dat hij bij me bleef slapen. En toen werd het steeds later en later toen ging zijn trein niet meer terug. Dus toen moest hij wel bij mij blijven slapen. Toen heb ik hem op de bank neergelegd zonder deken en niks. En het was heel koud. En toen uh, klopte hij opeens om op zes uur ochtends en toen zei hij dat hij er vandoor ging. Nou dat had ik ook gedaan. Als ik op de bank zou moeten liggen. Dan ik denk, De groeten vindt altijd van. Ja, je, hebt, je, hebt een, je hebt nu ook een vaste vriend. Mm -hmm. Dus dan hoef je ook niet meer te daten. Maar, of niet echt, in ieder geval. Weel. Ja, maar niet meer, niet meer, zoals, ja, niet meer zoals, niet zoals vroeger. Dat je, nee, niet ongemakkelijk, <laughs> inderdaad. Nee. Dus, euh, nee, maar dat je niet meer heel erg zenuwachtig bent nu. Maar de, ik vond vroeger altijd zo'n gedoe, joh. Ik vond het helemaal niet zo leuk. Voor het eerste date. Vond je dat ja, leuk? Uh, het is zo uh, vervelend als het echt helemaal iets gepland moet zijn, inderdaad. Ja. Dat je, je kan ook gewoon. Ja, je kan niet gewoon. Elkaar zien, nee. je moet echt iets gaan doen. Nee, het ontstaat meestal. Het is vaak niet dat, dat, je, dat, je, dat, dat je elkaar tegenkomt in de bioscoop <laughs> en dan denk je van of, nou ja, ik ga gewoon lekker naast elkaar zitten. Dat gebeurt gewoon nee. niet vaak en, en dan uh, en, dus is het altijd hetzelfde ongemakkelijk. Ja. En ik vind het ook ongemakkelijk om, om iemand uh, mee uit te vragen. Daar kan ik helemaal niet ja? Tegen. ja, vind je dat leuk om te doen? Um, nou, nee omdat ik natuurlijk uitgevraagd wilde ja, worden. Ja, dat is ook ja. het voordeel van een vrouw ja. zijn hoor. Dat je gewoon echt gewoon uitgevraagd En dat je dan wel worden. dat een beetje kon proberen duidelijk te maken van: hé, hey, vraag me maar uit. Ja. Ik wil wel. Dat moest je dan hoe beetje... maak je dat dan duidelijk? Ja, dat weet ik niet meer. Gewoon. <laughs> ja. die, die powers. Met die je een zijn beetje een soort hints of zo. Ja. Ja. Dat je het toch wel laat merken dat je. Ja, net zoals dat je gewoon laat merken dat je iemand leuk vindt. Ja. Zonder het echt letterlijk te zeggen. Dat is, toch, dat is toch ook dat specifieke van. Van uh, dat je dat maar op moet pikken en zo. Ja, dat maar jij de... gaat het toch al niet letterlijk zeggen? Dat is toch nee, niet leuk? Nee, precies. Maar het is wel lastig, ja. Ja, maar dat, dat vind ik echt. Want ik heb. Uh, uh, toen, toen ik uh, Simone voor het eerst ontmoette, was ik. Uh, oud oh, was ik toen 18? En, nou toch een. Dik, dikke drie jaar later heb ik haar uitgevraagd. <laughs> dus, uh, ja, maar dat duurde zo lang voordat ik uiteindelijk maar die, uh, die signalen oppikte. Dat, dat ging echt... Op... Nou ja, ik zit nu te bedenken, ik heb het ook gewoon... Ik heb het letterlijk gezegd inderdaad. Van, uh, ja, ik weet niet uh, wat, je, wat je allemaal denkt. Maar ik vind je gewoon heel leuk. Ja. En eigenlijk ook al een tijdje. En uh, ja, zo, uh, ik vind je gewoon, gewoon echt letterlijk... En uh, ik keek me echt zo aan van, hè? Yeah. Oh, nou dat had ik echt totaal niet verwacht. En als je het dan nog niet snapt... Ja, precies. een duidelijke hint kan je niet geven. Dan, ik hou van duidelijke hints. Goed, we gaan het hebben over wat er gebeurt na die duidelijke hints. Dus de dates die daaruit ontstaan. En dan vooral na de iets minder goed afgelopen dates. Dat vind ik grappig. 0800 112, telefoonnummer Ah, daar wordt lekker druk geweld. Gelukkig. Maar er komen er nog meer mensen bij, hoor. Dus uh, meld je vooral als je een verhaal hebt over een date die echt volledig uit de hand is gelopen. Of eentje die eigenlijk helemaal niet van de grond is gekomen. Dat kan natuurlijk ook dat je heel erg ongemakkelijk naast elkaar zit bij de film en dan bedenkt van wat moet ik, ik wil naar huis. Dat soort verhalen, ik hoor ze graag, deel ze met me via de telefoon 0800 1121. Pressure. Thank you. Slash and so David Bowie, een under-pressure. Ja, het is bijna Valentijn. Vandaar ook deze stelling, hè? vandaar deze vraag. Wat is jouw allerslechtste date geweest? Joël is van Luddefe Joel, Joël, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, wat is Luddefe Ludovere, ja, wij zijn een liefdesverliet-service. <laughs> die, uh, ja. die mensen met street, uh, ja, weer een hart proberen te heilen, ah. en, uh, Op een toffe manier. Dat is dus, mooi. Uh, zoals vrienden doen. Nou, dan komt er een hele vervelende dag aan, namelijk Valentijnsdag. En het heet dan bij jullie Valentijnsdag. Jullie gaan een feestje organiseren voor mensen met een gebroken hart, hè? Absoluut, klopt ja. helemaal. En wat, uh, wat, uh, uh, wat gaan jullie doen dan op dat feestje? Nou, we gaan, uh, we gaan beginnen met onze Broken Heart Tour. Yeah. En uh, daarmee gaan we door de grachten van Amsterdam met een rondvaartboot. Yeah. Langs alle historische en beroemde break-ups die in Amsterdam plaats hebben gevonden. En welke zijn, welke zijn het dan? Noem maar eens een paar. Uh, nou, we hebben, je hebt uh, de garage van uh, Wesley en Jolanthe. <laughs> die toen uh, oh, yeah. <laughs> gezoomd hadden. Um, we hebben een verhaal uit uh, 1300, komt er ongeveer. En het is een, misschien nog eerder een bezetreislegende. Ja. Yeah. Uh, en die is vanuit liefdesluit de prostitutie ingegaan. Um, dan hebben we nog een stuk uit. Uh, weet je, het komt een, uh, komt een vrouw bij de dokter. Ja. Yeah. Daar zit ook nog een, uh, een bepaalde plek waar we precies langskomen. En ja, er nog een aantal meer. Het uh, moet nog. Een paar moet er nog een verrassing blijven. Ja, ja, je hebt gelijk ook. Je hebt gelijk ook. Jullie hebben dus verstand met Lullen van, uh, van liefdesverdriet. Heb je nog een aantal aantal. Stel je hebt, uh, de, je hebt zo'n date gehad en dan, nou, dan allemaal goed. En zo heb je een relatie van een jaar en dan gaat het uit. Wat, wat moet je nou doen met een gebroken hart? Ja, het is natuurlijk heel lastig. Er zijn heel veel verschillende uh, types. Heel veel, dat hebben wij ook in, ons, uh, in onze service zitten. Um, Waarbij we, ja, we hebben zeven verschillende profielen, zeg maar. Je kan de player zijn, of een workaholic, of een drama queen, of de kluizenaar. Nou, zo'n hele uh, riedel. Ja, um, ja en uh, ik ben bijvoorbeeld, wat uh, dat betreft, een player. Dus bij mij uh, ben ik elke avond de kroeg in. En uh, zet mij helemaal af tegen, het, uh, de, ja, tegen de ex. Ja, en is dat dan goed, of is het dan juist niet goed? Uh, het is een manier van verwerken, dus <laughs> dat is het goed. Yeah. Het zijn, het zijn vaten en daar uh, moet iedereen op zijn eigen manier doorheen. Oké. Okay. Dus uh, ja, we noemen onszelf ook uh, alle lovebirds die bij ons werken. Um, die zijn geen psychologen, maar dat zijn ervaringsdeskundigen. Yeah. Dus... Uh, Pas als je, je kan pas bij ons werken als je echt liefdesverdriet hebt gehad. Ja, je moet een keertje goed gedumpt zijn eigenlijk. Je moet een keer echt goed gedumpt zijn. Of natuurlijk als je zelf iemand gedumpt hebt, kan je er nog steeds liefdesverdriet van hebben. Ja, dat is waar. Ja. Hey, maar, maar, maar, maar is dat dan ook de reden dat jullie, of dat jij bent begonnen met Lullever? Omdat je zelf ooit een keertje enorm liefdesverdriet had. Ja, het is uh, van een, een. echt... Tenminste, ik heb het, het is niet door mij opgericht. <laughs> ik werk uh, er vanaf het begin wel bij, maar mijn, mijn zus heeft het opgericht. Ja. En die heeft inderdaad een enorme uh, klap gehad toen. Ja. Ik kwam erachter dat er heel veel is voor uh, nieuwe dates. Dus voor nieuwe mensen ontmoeten. Er ja. is heel veel voor als je een relatie hebt. Maar die uh, pieptijd tussen, ja. daar is dus niks voor. Nou, en dat uh, hebben we allemaal wel ondervonden. En toen, toen zijn we dus Ludovil begonnen. Maar dat lijkt me best wel lastig, want dan, uh, dan nu zit je natuurlijk in die business... dat je continu eigenlijk met uh, andermans verdriet bezig bent ook. Ja, maar um, hoe we, wat we zelf zeggen is we, wij willen ervoor zorgen voor glimlachjes door dikke tranen heen. Ja. Dus uh, ja, het is met verdriet, absoluut. Maar iemand helpen met verdriet geeft wel een heel goed gevoel. dat je zelf ook gewoon weet uh, hoe diep je erin kan zitten, zeg maar. Prachtig, joh. Prachtig. Hé, <laughs> <Hey>, dankjewel. <laughs> en uh, succes met Ludovidu. Hartstikke bedankt. Uh, Oké, okay, De vraag van deze ochtend is uh, heb je wel eens een keer een hele ...hele, hele belabberde date gehad. Um, ik zat nog een beetje na te denken over of ik nou een belabberde date had. En eigenlijk, eigenlijk begonnen dates bij mij altijd al een beetje belabberd. Beetje, ja, ik, ik zat gisteren toevallig ook een film te kijken van een jongen... ...en die, ja, die stond daar zo in zo'n hoekje... En dan, en dan vanuit dat hoekje zat hij dan te kijken naar een meisje. En dan wilde hij die, die eigenlijk wel uitvragen. Maar dan durfde hij al in eerste instantie niet echt op het meisje af te lopen. En toen dacht ik, ja dat is echt, dat, ik herkende mij zo in die jongen. Dat je gewoon echt, ja, ik durfde ook nooit daar op, op, op te stappen. En als je het dan uiteindelijk deed, uh, en dan, dan vroeg je meisje uit. Dan was ik ook tijdens de date nog zo een poepie zenuwachtig. Dat eigenlijk, nou, die dates begonnen altijd wel vaak een beetje en zo. Tenminste dat idee had ik dan, ik weet niet of zij dat ook hadden. Ik wil graag verhalen horen van uh, slechte dates. ik hoor ze graag. 0801121, wat is jouw slechtste date ooit geweest? Ja, een date met een meid uh, waarvan ik dacht dat ze er wel goed uitzag... en in het echt niet, op een gegeven moment uh, nou, niet zo leuk uitzag. Het kwam gewoon omdat ik haar een keer tijdens de uitgang was tegengekomen. Toen uh, zag ze er gewoon uh, <laughs> in het donker goed uit, zeg maar. En in het daglicht niet. <laughs> ja, dat ligt aan een meisje toch? Ik bedoel, als het een leuk meisje is, dan maakt het uiteindelijk geen zak uit waar je naartoe gaat. Ook al is het naar de kinderboerderij, dan kun je nog een leuke uh, tijd hebben. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Het ligt aan het meisje, denk ik. Ja, als het niet allemaal klikt met dat meisje, dan is denk ik sowieso de date al uh, mislukt. Maar zodra het klikt, ik denk niet echt dat het heel veel uitmaakt waar je dan naartoe gaat. Ja, ik heb het wel eens gehad dat ik uh, met een persoon dan uh, ging afspreken, maar eigenlijk zag ik het niet zo zitten met diegene. Dus uh, zei hij: van nou, we gaan even uh, winkelen samen. En uh, toen zei hij nog iets van, uh, ga je mee nog naar mijn huis, want dan gaan we even een filmpje kijken. Ik dacht, nou oké. Okay. En ik zat eigenlijk heel de tijd ver van hem af om... Dat hij me niet ging zoenen of wat dan ook. Nog een keer kwam hij steeds dichterbij. En nog een keer pakte hij me zo vast. En toen <lacht> ging hij me. Nou, oh, vreselijk. Dus toen heb ik hem daarna maar gelijk verteld: van ja, sorry, maar uh, dat wordt hem helemaal niet.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 Ellen, de koningin van de slechte dates. en not fair. Goedemorgen, het is zeven uh, minuten voor half zes. Je luistert naar starten, we hebben het over slechte dates. Gerard, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Nou, uh, wel goed. Ja? Oh. Ja, tenminste, het gaat beter. Ik lig hier in het ziekenhuis in uh, hem. Oh. Te herstellen van een zware longontsteking. Oh, jeetje. Ja, maar het gaat. Het gaat beter, gelukkig. Nou, gelukkig maar, gelukkig ja. maar. Mag je dan wel bellen vanaf daar? Dat, dat is geen probleem. Nou, ik heb een eigen lijn. Dus als ik oh, ja. betaal, dan zullen ze er geen probleem mee hebben. <laughs> nee, precies. nou Hé oh. <laughs> uh, hey Gerard, we hebben het over slechte dates. Ja. Dingen, de, de, de, afspraakjes die eigenlijk een beetje misgingen. Heb jij een goed verhaal? Ja, ik heb Ik vind het zelf nog wel steeds een goed verhaal. Het is een verhaal wat al wel een tijdje geleden is. Ja. Ik ben uh, inmiddels uh, 66 en... Uh, uh, ik was, denk ik, ja of 18, 19, uh, die rond die tijd gingen wij dus niet naar discotheken, maar dat was dan zogenaamde dansavonden. Yeah. En op uh, een van die avonden had ik een prachtige blonde dame ontmoet. Ik was er helemaal gekkerd op. En dan was het, uh, dan je kon dan scoren als je ook nog een dag een keer tussendoor naar buiten ging. Even uh, van het buitenlucht genieten. En uh, uh, wij waren uh, die avonden uh, herhaaldelijk. Uh, Dear Mrs. Appleby van Dave Garrick, het bekende nummer. En uh, het was geweldig. En ik had het ook gepresteerd om de volgende dag met haar af te spreken. Ja. Yeah. Nou, en uh, wij gingen dan met zijn vrienden. Ik had het goed ingebouwd. Ik dacht van, we gaan naar een kroegje. En dan gaan we biljarten in middags. En dan kan ik mooi kijken of de blonde dame er is. Ja. Yeah. Uh, ik was zo verliefd. Alleen ik wist haar naam totaal niet meer. <laughs> en... Uh, de, die volgende middag eerder dat ik naar buiten kijken en ik zag van alles, maar geen blonde dame. En dus het was een beetje een droevig einde die middag. En, ja, ik, was, uh, ik was ook wel een beetje laat en ik had uh, pittig werk in de keuken, de restaurant, een yeah. bakkerij. Ik dus, had veel slapen. dus ik was ook wel een beetje de late kant. Dus uiteindelijk hebben we niet gegeten. Ik heb teleurgesteld dat we haar frietje gegeten en weer huis op aan. Ja, ze kwam niet opdagen, dacht je? Nee, ze komt niet. Huh. En een week later zitten we weer in diezelfde uitgaansgelegenheid. En uh, daar komt een hele boze dame naar me toe stuiteren. Met, met, met een lang zwart haar. En ik ergens, ergens had ze wel iets bekends, maar. Uh, God, ik zeg. Uh, ik ken jou, ja zus, ik ken jou ook, zus. Maar, en dan, toen was toen vertelde ze het verhaal, dus hoe teleurgesteld ze was. Dat ze met haar vrienden daar de hele middag op en neer had lopen paraderen, wat ik niet was, ook komen opdagen. Ja. Alleen, ik had niet in de gaten dat dus ze morgen allemaal tussen de haar had geverfd. Nee! <laughs> wat voor kleur had ze het geverfd? Zwart. Oh, dus ook totaal anders. Je had haar gewoon niet herkend. Zal zwart, ja. Oh, nee. Ja, en, uh, maar, dan, uh, toen kwam je haar weer tegen, maar is, is dat nog goed gekomen dan? Nee. <laughs> nee. nee, dat, uh, ik, uh, dat, dat, dat maak je niet meer goed, zoiets. Nog steeds uh, kom ik haar tegen, oh, ja? uh, heel vriendelijk hoor, heel aardig, en dan we geinen er nou alleen nog over, maar toen vond ik het wel, toen was het te soft, ja. toen was het uh, een hele deprie zondagmiddag, maar dan <laughs> nou kunnen we er eigenlijk alleen maar om lachen en uh, alleen maar prachtige helmingen bij Dave Garrick. Van de uh, van mijn uh, van Apple uh, Applebee, hoe heet die? Ja, Ms. Applebee, een heel vrolijk plaatje. Ja. Kijk, ik zit even te zoeken of ik, of ik, of ik die kan vinden. En, ja, hoe okay. dan, en, en hoe ging je dan, want jullie uh, want je had, elkaar, had elkaar dus voor het eerst ontmoet in zo'n zo in, in, in, in zo zo dansfeest. Ja, wat we van die dorpjes en specifieke gelegenheden. De jonge leuke ook alleen maar daar naartoe of daar naartoe. Veel meer gelegenheid had je dan ook niet. Ja. En eh, ja, dat was een schone zaal en er zat een bandje en eh, daar, daar had je het vertierd. En die jongens die, eh, die, die zonden wissel te plakken daar achter bij de bar. En die meisjes die, die zaten daar vriendinnen. Ja. En als je genoeg eh, moed en bier verzameld had, dan eh, ging je dansen. Ja, maar je mocht, jij, jij, jij mocht dat dan vragen natuurlijk. Ik bedoel, dus niet dat, een, dat, de, dat de dames naar jou toe kwamen, toch? Nee, eh, zover waren we toen nog niet. <lacht> Nee, helaas niet. Nee, even kijken. De, oh, nou ja, ja dat hoorde er ook een beetje bij, toch? Neem ik aan. Dat de, de, de ja, man, de man dat was, vroeg. Dat was, dat was alleen maar leuk. Ja, ja dat was een beetje het ja, spel nee, natuurlijk ook. Het is ook een tijdsbeeld, hè? Ja, nou, het is nog wel een beetje, hoor, denk ik. Dat, uh, ik bedoel, dat hoort toch nog wel een beetje dat, dat, dat, de, dat de man vraagt. Misschien vind ik ook wel ja, heel veel wat of zo. Oh ja, ik vind het niet, zeker niet dat je, dat je het zou moeten laten bij uh, schrikkeljaren. is dat, geloof ik. Hm? Dat de, de, de meiden dat mogen. Oh ja, ja dat is waar, ja. ja. Weet je wel, maar ik zou dat, ik, gelukkig is het nu toch een beetje anders allemaal. Ja, dat is waar, iets, iets moderner. Even kijken, Deer Mrs. Applebee van David Garrick. Klein stukje hoor. Oké. Okay. Ja. En dan gingen jullie hierop zwingen? Ja, <laughs> nou ja, langzaam zwingen. Ja, dat is waar, ja. Ja, ja. Nee, ook toen... Uh, ook toen wisten we eigenlijk al wel een beetje wat schuifelen was. Yeah. Maar, eh, ja. Maar ja, ik, ik, ik heb laatst nog een keer met mijn zoons erover gehad. Ik ben een keer naar een discotheek geweest en dat vonden ze eigenlijk helemaal niet leuk. Ja. Yeah. En, en om hen op te zoeken waar ze nou eigenlijk uh, waren. En ik was ook een uur te vroeg om hen op te halen met een stel jongens en meiden. Met zo'n bedrijfsbusje. En uh, nou ja, ik heb een handvol munten gekocht en ik daar naar binnen toe. Aan ja, de balen zitten, van, wat moet een campagne nou doen? Uh, ga weg man, je moet je helemaal niet zijn. <laughs> en toen zagen ze die munten, de volgende tijd al wel beter. Ja, ja, dat andere we wel hè. Ja. <laughs> ik heb er een tijdje bij gezeten en uh, ja, ik vond het wel uh, iets te hebben. Uh, toen de munten op waren vond ik het eigenlijk ook weer niet zo erg, want ik ben niet aan het volume van het geluid gewend. Dus... Nee. Uh, je dacht van, het is mooi geweest, ik, uh, ik, ik ja, smeer hem weer. Ik, ik, ik peer er weer tussenuit. Hé <laughs> hey Gerard, leuk verhaal uh, uh, uh, over, over de blonde slash donkerharige dame. Dank je wel. Oké, okay, goed programma. En uh, succes daar, hè? Uh, uh, okay. hou vol. <laughs> Doei. Doei uh, even kijken, dan gaan, uh, ga, gaan we naar, wij vermoeden Aad. Aad, goedemorgen. Dan gaan we het anders proberen. Mink, goedemorgen. Goedemorgen. Hé, hey, nou jij klinkt helemaal niet eens aard. Zegt, uh, zegt, nee, uh, ik heb de radio nu net uitgezet, omdat het anders galm, geloof ik. Ja. <hums> Ik Heb dan... een verhaaltje over een date? Nou, grappig. Hey, Mink, jij klinkt, je klinkt een beetje als, als een van onze lievelingsluisteraars, Aad. Die belt regelmatig en uh, nee, en wij ik dachten dacht van. Ik belde Aad... niet regelmatig. Nee, nee, want wij dachten dus van Aad neemt kroeg... ons in de maling. Ik heb net mijn kroeg dichtgegooid. Oh, oké. Okay. Ik heb net mijn kroeg dichtgegooid, dus ik denk, hey, dit is een mooi onderwerp <laughs> waar ik een stukje <laughs> En weet je alles van. Nou, vertel het maar, Mink. Wat is je verhaal? Nou, uh, het is een verhaaltje. Zal ik het voorlezen? Ja, graag. Ja, doe maar. Ja, ja waarom niet? Maar nou, dan komt-ie. Het verhaaltje heet Een date. Is, ik vertel het een beetje in een neerslachtige manier... want het is ook een neerslachtig verhaal, ah, maar achteraf is het ach, wel leuk. Okay. Nou, het heet dus een date. De moed deed zijn best in mijn stoutste schoenen te zakken... op het moment dat ik haar voor een date vroeg. Joke van der Plas heette ze. De hele week galmde deze naam door mijn hoofd... alsof het een lieve lust was. De lieve lust waarmee ik als pseudo charlatan heimelijk op hoopte, Zelfs op de motor die ik haar naam mee op de tonen van Der Schöne Mulder in zijn verzameling liedjes... over een jongeling die hopeloos verliefd wordt... op een bloedstollende molenaarster, gecomponeerd door Frans Schubert. Mooie muziek, maar smaak is persoonlijk. Oké, okay, om acht uur, daar? Nee, om zes uur. Jezus, nu al compromissen. Ik had me nog zo voorgenomen dat niet meer te doen. Tuurlijk, zes uur, geen probleem. Ik ben op de helft nu, hè? Een overhemd of een t-shirt, gel in mijn haar. Dat kan niet op de motor scheren, after safe. Die heftige van mijn moeder of die goedkope van mijzelf. Goh, dat spijkerjasje staat eigenlijk ook wel grijze muis, midlife crisisachtig. U merkt wel dat de problemen zich naarmate de tijd verstreek... In zich in rap tempo opstapelden. Nou ben ik op een derde. Nee, ik wil wel vrij blijven, ja... Ik heb het ook erg naar mijn zin op mezelf. Op veel gelul over haar werk. Haar dochter was fantastisch en succesvol. Mijn katten ook. Kijk, ondeugend in haar ogen, maar geen sprankje van Fusion, wat overeen kwam met het eten. Ondanks dat de kaart dat ook beloofd had. Taaie biefstuk met paddenstoelen die zich niet op je vork laten prikken. Nog maar een koffie. Half tien. Ze moet morgen weer vroeg op. Drie zoenen. Nee, Joker redt zich wel naar de bushalte. Ik svoegend op mijn postcode loterij fiets naar huis. Dat was het. Geen vuurwerk, geen ploppende champagnekurken en geen gevulde koeken. Ga nog maar even alleen de stad in. Maar al die andere gelukkigen morgen toch vrij PS. Overigens las ik dat Schubert de inspiratie van zijn onschuldige schöne Mulderin had opgedaan bij een prostituee. Net als civiel is, toch leuk om te weten. <laughs> Dat was hem. Ja, goed verhaal, zegt Mink. Maar wel, wel een beetje droevig in. Wat zeg je? Was het de moeite waard? Ja, vind ik wel. Ik vind het je mooi opgeschreven. En mooi voorgelezen ja. ook, inderdaad. Ja. Ja. Ik vind het leuk om verhaaltjes te schrijven. Ja, was Deze het waar was gebeurd? Heel, uh... <laughs> <laughs> is het waar gebeurd, Mink? Ja, het is waar gebeurd. Ja? Ik heb alleen. Uh de dingen een beetje verdraaid omdat het anders te dichtbij komt bij die, bij die figuur die je kent. Ja, precies. Een beetje dichtelijke vrijheid heb je toegepast. <laughs> ja, precies. Nou, daar nou valt eigenlijk niks meer toe te voegen, toch? Een goed verhaal. Ik vond het prachtig dat ik het kon voorlezen, want ik wou het even doen. Heel goed. Dankjewel, Mink. En nog een fijne avond, hè? Oké. Okay. Voor jou dan, hè. Hoi. Voor ons is het al ochtend. Slaap lekker straks. Heel <laughs> Hardikens and Love Fool. Even kijken wat er allemaal training is op Twitter op dit moment. Nou, wat dacht je van carnaval? Het is weer in uh, volle glorie losgebarsten. Alaa iedereen. er van houdt. Wij vierden vroeger uh, thuis ook altijd carnaval. In Oldenzaal was dat, dus in Twente. Dus dat is zeg maar... Ja, is dat... Als je in Brabant of Limburg woont, dan, dan snap ik dan dat je zegt... Van, ja, nee, dat is niet het echte carnaval. Maar het was altijd heel leuk, hoor. Toen ik klein was, gingen we naar de optocht kijken. Op zondag, vandaag is de grote optocht in uh, Oltenzaal. Veel, uh, veel plekken natuurlijk. Ja, dat was, uh, was echt cool. Maar ik ben niet echt een enorme carnavalsvierde. Carnavalsvierde. Ik vond die pakjes en zo. En dan moest je de kroeg in en dan... Uh... Ja, dat vond ik wel leuk ook, trouwens, die kroeg Maar dan, ja, dat op die slechte muziek en zo. Ja, dat is, dat is, je moet er echt voor geboren zijn. Maar ik begrijp wel dat je dat heel erg tof kunt vinden. Dat het misschien wel het hoogtepunt van het jaar is. En vandaar dat het er ook veel over wordt getwitterd. Hashtag carnaval. Ook veel besproken is de wedstrijd Vitesse-PSV. Het werd 2 tegen 2. En de PSV... Killer, kun je eigenlijk al zeggen, was de Vitesse-spits Wilfried Boni. Jawel, hij heeft twee keer de gelijkmaker gemaakt. 2-2. In, uh, in Arnhem heeft ze uh, met die wedstrijd gespeeld. We gaan er straks over doorpraten met Ferdinand, hoor. Dus dat komt helemaal goed. Dan word je even bijgepraat wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. En ook nog steeds trending topic is hashtag Groningen. Er zijn aardbevingen geweest daar de afgelopen dagen. En uh, ja, dat is veel besproken, want dat komt allemaal door die gasboringen. En ze zijn not amused in Groningen op dit moment. En ik begrijp dat ook wel, hoor. Tuurlijk. Vandaag in 1941 verschijnt voor het eerst het parool, de krant Het Parool. Vandaag in 1941. En in 1996 was een mooie dag, want schaakcomputer Deep Blue... die verslaat Garry Kasparov voor de eerste keer. En daar was die man niet blij mee, hoor, die Kasparov. Dat is sowieso een beetje een zaggerijn. Maar toen die werd verslagen door een computer, nee, vond hij niet grappig. Straks gaan wij hier in dit programma schaakmatten. En dat is eigenlijk een soort van schaken, alleen dan uh, ja, voor hele stoere mannen of vrouwen... Het is namelijk boksen en schaken ineens. meteen meer daarover. En vandaag in 2009 stopte de postbank met bestaan. En ging dat verder als ING. Nou, groot succes hè. Eh, wij feliciteren vandaag schaatsen en shortsrekker Kees Juffermans. Hij is 31 geworden van harte jongen. En oud-voetballer Piet van der Kuil komt er vandaag achter hoe het met zijn longinhoud is. Hij mag namelijk 80 kaasjes uitblazen. Ook van harte jongen. Even kijken naar de Ken, Is het nog ergens aan het regenen? Jazeker, pas op, pas op. Het kan glad zijn. In het midden van het land kunnen wintersbuien voorkomen. En ook in het noorden van het land. Oh nee, hè. toch weer Groningen. Die provincie krijgt het zwaar te verduren deze periode. Oh. Sneu vind ik het, sneu. Die zouden maar wonen, toch? Hè? Donderdag, dan is het zover de dag dat de geliefdes over de hele wereld elkaar laten weten hoe verliefd ze wel niet zijn. Nou ja, op Valentijnsdag wordt er behoorlijk wat kaartjes verstuurd. En Marcella van DNA University wil met eigen ogen zien hoe zo'n kaart wordt gemaakt. En daarom gaat ze langs bij Grief om haar eigen kaart te maken. Ik weet niet of je een kaartje wilt sturen naar een geliefde... of iemand wilt laten weten dat je verliefd op ze bent... of gewoon wilt flirten met een kaartje. Ja, ik, ik heb wel een Valentijn, ja. Weet je een beetje van uh, wat voor soort kaartjes die persoon uh, zou houden? Een beetje... Uh, uh, misschien uh, een beetje grappig. Een beetje grappig. En kan ik ook een, een, een muziekje erin toevoegen? Even kijken, Oh, hier hebben we Ron Link met You Give Me Something. Oh, Of hier, Beauty and the Brains van Nielsen. Dat is denk ik ook wel heel leuk. Zullen we die even luisteren? Ja, die vind ik toch eigenlijk wel leuker. Zie je nog een cadeautje erbij? En uh, we kun je kunt er bosbloemen toevoegen of een uh, leuk bierpakket, chocolade, een ballon. Ja, een ballon. Zo'n hele grote zijn dat, hè? Ja, dat zijn hele grote inderdaad. Daar maak je echt wel een uh, enorme je indruk, indruk mee. mee. Ja, <laughs> okay. zeker weten. Nou, we hebben natuurlijk in alle thema's uh, allerlei ballonnen. Maar nu kijken we even specifiek bij Valentijn. Nou, in de vorm van een roos met uh, zwevende harten erin. Een ballon in de vorm van een zoen. Ja, die vind ik leuk. Ja, die een wel. dikke zoen, heet die ook. Ja, nou, heel toepasselijk. Ja. En dan is die klaar en dan. Wordt die dus gemaakt nu? Ja, en dan wordt die gemaakt. Dus dan uh, klikken we op de knop uh, verzenden en dan uh, kunnen we hem verder gaan volgen. Oké, okay, ik ben benieuwd. Ja. Nou, we zijn inmiddels in de drukkerij aangekomen. Mm -hmm. um, ik uh, ga eventjes een collega van mij erbij halen. Dan gaan we je kaart uh, erbij zoeken en dan gaan we hem helemaal uh, gereed maken. Ja? Dit is uh, Edward. Hi, hallo. Uh, ik, uh, ik ben heel benieuwd waar mijn kaart is. Uh, nou, dan moeten we eerst even naar de printers lopen. Mm -hmm. uh, dat zijn uh, flinke printers? Dat, dat zijn echt grote dingen? Dat zijn uh, flinke printers, ja. Die, uh, die zorgen dat de hele productie aan kaarten binnen een minuut van tijd geprint wordt. Nou, zoals je hier ziet, uh, hier komt je kaarten er dus net uit. Oh ja, hier komen ze eruit. Hier komen ze eruit. Uh, dan gaan we dat of, uh, verwerken op een bepaald formaat uh, met de vouwlijn erin. Dat doen deze twee hele mooie machines. Die kunnen dat echt uh, per formaat, per kaartsoort, kunnen ze dat helemaal geautomatiseerd door middel van de computer kun je dat zo oproepen en uh, aanzetten. Oké. Okay. En dan gaan je kaartje erin gooien. Ja, nou daar gaat hij. Ja, dit, dit is wat wij dus voor Valentijn voorbereiden. Dit is onze. Uh... Dit wordt het meest verkocht. Um, we, we doen dus nu alvast voorbereidingen mm -hmm. van gebrande chips, voorzien van een geluid. En deze chips die gaan in de kaarten? Ja, dit is een uh, mooi voorbeeld van uh, Nick en Simon. Ja, het is maar de vraag uh, hoe blij je ermee bent als je het krijgt. En, en verder, want je hebt, je hebt er nog veel meer. Ik zie daar. Dit dat... Dat is een ander voorbeeldje. Ja, voor als je het iets, iets groter wil aanpakken. Ja, dat is natuurlijk wel echt het valentijnsgevoel als je dan zo'n kaart open doet en dit eruit hoort. Ik heb net een kaart gemaakt op de website en daarbij wilde ik een ballon. En nu heb jij hier een, een pakketje in je hand waar dus een ballon in zit. Dat klopt. En die gaan we opblazen. Die gaan we opblazen nu. Ja. Oké, okay, gaan we dat doen? We ja, maar weer mee. Gaan we opblazen op de tute van de heliumfles. Vervolgens wordt er helium in uh, geblazen. Nou, geen prettig geluid. Nee, inderdaad. Het is inderdaad uh, een behoorlijk vervelend geluidje. Maar, maar het is maar gelukt. We hebben nou een heliumballon. Inderdaad, nou dankjewel. Graag gedaan. De kaart is af. En uh, de ballon heb ik meegekregen in een belachelijk grote doos, kan ik wel zeggen. Het is echt van een meter hoog. Daar zit dus die ballon in. Die kaart die zit erbij. En uh, ja, dit kan ik dus volgende week uh, gaan afleveren bij Mijn Valentijn. En ik hoop dat Mijn Valentijn er heel erg blij mee is. So beautiful And I tell her every You're amazing. Just the way you are. Ik hoop wel een aantal katen te krijgen hoor. Dus uh, mag ook via de e-mail, maakt mij niet uit. Dat ik wel een aantal katen krijgen, jongens. Um, <laughs> ik weet niet of jij er nog mee bezig bent, maar uh, ik wel hoor. Bij ons bij BNN zijn we helemaal vol van, die, ja, van, de, van, van de dag der dagen. Mooiste dag van het jaar, misschien wel 30 april. De troonsopvolging. We zijn er nog steeds niet klaar mee. En uh, sterker nog, we zijn ons een beetje aan het warmdraaien voor die prachtige dag. En uh, we dachten van, ja, straks als ze er zijn, dan moeten we wel een beetje een lekker plekje hebben natuurlijk. Want we willen het wel allemaal goed kunnen zien. Dus we sturen Dick van BNN University naar Amsterdam, op zoek naar de beste plek. Op een gewone doordeweekse middag is het wel druk zat op de Dam. Er lopen hier al honderden mensen rond. Je hebt wel een goed uh, zicht op het paleis, want ja, deur die staat hier voor je. Maar je kan je voorstellen dat als de koning echt ingehuldigd wordt, dat hier echt massa's en massa's mensen staan. Dat je niet zeker bent van een goede plek. Dat moet beter kunnen. Hier in de hal van het hotel heb je een goed uitzicht over de Dam. Alleen als straks dat vol staat met mensen, ja, dan zie je dat natuurlijk niet meer. Eigenlijk moet ik naar, meer naar boven. Ik moet hoger op zien te komen om uh, ja, wel een goed zicht te krijgen natuurlijk. Zo, dan gaan we nu een uh, kamer binnen. Dit is een kamer met uitzicht op de Dam en natuurlijk ook op het paleis. Dus ja, uh, ik denk het beste uitzicht wat je op 30 april kunt hebben. Ja, je hebt wel een heel mooi uitzicht hier. Ja, ik, denk, ik ben oprecht op even uh, <laughs> onder de indruk. Mooi, hè. Want, Caroline, jij werkt hier in dit, uh, in dit hotel. Ja, klopt. En waarom is dit nou de beste plek om de kroning mee te maken? Nou, ik, ik denk dat dit de beste plek is, omdat je gewoon een fantastisch uitzicht hebt. En uh, ja, zoals je zelf ziet, uh, alles beweegt. En, en ja, het is gewoon prachtig vanaf hier. Ja, hoeveelste etage staan we nu? We staan nu op de vierde etage. Het is wel zo dat um, bij ons nog niet bekend is of uh, bijvoorbeeld de gordijnen open mogen. Want op bijvoorbeeld 4 mei, uh, met de doodherdenking, is het verplicht voor ons om alle gordijnen dicht te doen. He, dat, dus dat, dat snap is... ik niet. Dus je denkt van nou nee, ja, ga je wel eens een evenement van dichtbij bekijken ja. en meemaken, maar dan mogen de gordijnen niet eens open. Nou, we weten nog niet of het wel of niet mag, maar er is een kans aanwezig inderdaad dat het, dus, dat het niet mag. Dat bepalen wij niet als hotel, maar dat wordt uh, van hoger af bepaald. Net als op 4 mei. Het zou kunnen. Ja. ja, wel bizar. En die ramen, dat zijn eigenlijk grote deuren. Kunnen die wel open? Zal ik hem openmaken? Yes. Ja, dan kan je de dam horen. Ja, dan kan je de dam horen. En de wind. Denk ik. Ja, je staat hier echt heel hoog. En ja, de mensen lijken hier wel mieren. Het is wel jammer dat dat monument zo voor je, voor je snuffert staat. Nou, dat, is, dat zegt iedereen die hier uh, komt. Dat monument, dat, uh, ja, dat, dat staat er. En dat kunnen we niet even aan de kant zetten. Klein puntje. Maar wat prachtig voor de rest. Dan kunnen we 30 april vragen of ze het eventjes uh, Eerste actie, <laughs> Eerste eerst actie van de koning? Ja, dat zou mooi zijn. Ik vind ja. ook altijd, als ik daar ben heb, dan denk ik van man, dat, dat, ah, dat ding, dat staat daar maar in de weg. een je ze staan zo. Ik bedoel, kom op zeg. Dat kan toch ook ergens anders in een hoekje. Hoe belangrijk is dat nou, vragen we dan nou. Dan wil je lekker een beetje een mooi uitzicht, groot plein. Zetten er zo'n enorme grote, uh, grote dikke betonnen uh, beton toren op. Onzin, Viniker. Moiliedjes that Amy Winehouse and Will you still love me tomorrow? Winehouse. En Will you Still Love Me Tomorrow? Komt van het uh, album met de uh, handel koffers erop en zo. En het album is uitgebracht toen ze al overleden was. Maar het is toch echt wel. Ja, het is wel een mooie plaat hoor. Ik, uh, ik kan er altijd nog wel van genieten als ik het opzet. Dan, hè. Foto's maken en plaatsen op Facebook en dergelijke, dat is helemaal van deze tijd natuurlijk. Hè. Ik heb zelf een voorliefde van bewerkte foto's van mijn kat, of andere mensen maken. Kiekjes van mijn huisdieren allerlei um, <laughs> en allerlei menselijke situaties. Nu wordt mijn kat door een uh, handjevol mensen bekeken. Maar de honden van Kees en Hanneke uit het Overijsselse Sipculo... hebben fans van over de hele wereld. Zelfs de, het Britse Daily Mail, dat is een krant... die wijden er een artikel aan. Kees, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, um, jullie zijn benaderd door de Daily Mail... om wat te vertellen over de foto's van jullie honden. Ja, eigenlijk een, uh, een bedrijf wat voor de Daily Mail onder andere werkt. Ja. En uh, die heeft uh, mijn foto's uh, ja, ontdekt. Hm. En die, uh, die dacht, uh, goh wat leuk. Ja, nou dan moet je even uitleggen ja, wat, wat, wat voor foto's dat zijn. Want de Daily Mail is een grote krant, Dus die ergens aandacht aan besteden. Dan, dan, dan is het nogal wat. wat. Wat zijn het voor foto's? Het uh, zijn foto's van onze twee uh, Old-Indische sheepdogs, dus Sophie en Sarah. Ja. En uh, eentje zit hier naast me op de bank. Gezellig. Gezellig. En uh, ja, en ik, ik, ik wandel elke dag en ik neem ze mee en ik neem een dan mee. En elke dag maak ik wel een uh, x-aantal foto's. Ja. Uh, en wat, wat is nou zo bijzonder aan die foto's, dat de Daily Mail zei van nou daar gaan we even een stukje over schrijven? Ja, ik, ik denk dat het hele ongedwongen, vrolijke, leuke, uh, mooie foto's zijn. Ja en een beetje, een beetje beetje maffe foto's ook want ze zitten dan wel eens op een stoel en uh, ja en, klopt. En ze, ze... hebben natuurlijk een beetje de, de, de humorfoto's eruit gehaald ja ik, er zitten ook wel hele mooie foto's bij of hele charmante foto's en, uh, maar dat zijn een beetje de grappige foto's en die doe ik er af en toe een beetje tussendoor uh... ja klopt. Ja. Ja, en, dat is wel grappig, want ik, zit al, ik, ik heb natuurlijk ook even gekeken op jullie Facebookpagina... en er staan inderdaad ook gewoon een, een normale foto's van de honden op... maar ook wel een paar van die, van, die, van die geinigen en die halen ze er dan uit. Had jij ooit gedacht dat, dat dit dan zo'n groot succes zou worden? Nee, dit, dit uh, was een beetje overweldigend wat er afgelopen uh, week uh, gebeurd is. Ja. Uh, dit had ik niet uh, vroeger uh, kunnen vermoeden toen ik mee begon, uh, nee. Nee, want ik neem aan dat je niet bent begonnen om, uh, om er een enorm succesverhaal te maken... voor de hele internationale media. Nee, helemaal niet. Ik, uh, ik ben ermee begonnen en dat is heel langzaam opgebouwd en gegroeid. En uh, op een gegeven moment kreeg ik steeds meer reacties van mensen en mensen die het leuk vonden om de foto's te zien. En, uh, hm. Zo is dat een beetje langzamerhand uh, gegroeid. Op welke foto ben je het meest trots? Ja, op de foto's waar eigenlijk... Ik ben eigenlijk meer trots op mijn meiden eigenlijk. <laughs> op de honden ja, zelf? Ja, op de honden zelf. Die, uh, die doen het. En die doen dat heel erg uh, makkelijk. Ja, ja, ze zitten ook maar, maar stil en zo. En, uh, ja. ja. Dat lijkt me wel best wel lastig voor honden. Nou, dat valt reuze mee. Ja? Voor deze twee in ieder geval uh, is dat niet zo'n probleem. Helemaal de oudste niet, Sophie. Mm -hmm. Die is daar uh, redelijk uh, ervaren in. De jongste die is, uh, die is twee en die is uh, ja, nog wat ongeduldiger soms. Mm -hmm. Maar uh, ach. Dat maakt niet uit. Nee. Nee, ik, er zitten een paar foto's bij die ik zelf wel heel mooi vind. Er zit er ook eentje bij op, het, op de duinen in het, in het, met de zevende achtergrond. En met een heel mooi zacht, een beetje pastelachtig licht. En dat vind ik op zich wel zelf een hele mooie, leuke, mooie foto. Oké. Okay. Hebben jullie veel, want de, de, na de Daily Mail kwamen natuurlijk allemaal andere. Ik zag ook in de Telegraph en allemaal van dat soort uh, we, we, grote websites, grote kranten die de aandacht aan hebben besteed. Be, Beginnen uh, uh, Sofie en Sarah een beetje naast hun uh, schoenen lopen al? Nee, uh, naast hun pootjes uh, lopen mm -hmm. ze nog niet. Mm, yeah. uh, ze zijn gewoon zelf en uh, ze doen hun ding. En dat doen ze met verven. Uh, met wij moesten er in ieder geval om lachen. Ik vond het grappig ja. dat het, dat het zo'n internationaal succes aan het worden is, uh, uh, de Facebookpagina. Ik zet even een linkje naar jullie Facebookpagina op, uh, op mijn eigen Twitter, twittercom Luke. Dan kunnen mensen de foto's van, uh, van uh, Sophie en Sarah volgen. Dankjewel, hè? Nee, is prima. Oké, okay, dankjewel, okay. Koen. Dag. Doei. En de groet aan, uh, aan Sarah en Sofie. Geef ze een dikke poot. <laughs> ja, doe dat. Oké. Okay. <laughs> het was een van mijn hoogtepunten, hoor, deze week: uh, de foto's van Sarah en Sophie. En wij gingen op zoek naar nog meer hoogtepunten. Wat was jouw hoogtepunt van deze week? Bye hoogtepunt van de week, uh, dat is uh, ik werd van de week uh, gebeld met heel goed nieuws door mijn zusje, want um, uh, het is namelijk zo, um, ik had vorige week uh, geen kaartjes voor Lowlands kunnen kopen en ik ga altijd naar Lowlands, maar ik was vorige week uh, druk met klussen, dus ik had geen tijd om kaartjes te kopen, dus ik baalde heel erg dat het alweer uitverkocht was en ik werd van de week gebeld door mijn zusje met het nieuws dat ze twee kaartjes had, dus ik ga er gewoon heen dit jaar weer. Voor de dertiende keer al, dus ik vind het helemaal te gek. En uh, ik uh, ja, ben al helemaal met voorpret bezig. En uh, aan, aan het kijken welke bands er komen. En uh, ja, dat is mijn... Uh... Fantastisch hoogtepunt van de week. Ik heb uh, twee kinderen. Eentje is nu bijna vier, dus uh, die is gaan wennen op school voor het eerst. En mijn zoontje van tweeënhalf en, en ik hebben dus eigenlijk nooit zo heel veel tijd samen. En deze week ben ik voor het eerst met hem naar de stad geweest. Hebben we samen lekker een broodje gegeten en een kopje koffie gedronken en wat gewinkeld. En dat was eigenlijk super leuk om weer eens met z'n tweetjes te zijn. Mijn hoogtepunt van uh, deze week is dat ik... Uh, uh... Ik doe mee met Albu Dan ga ik uh, zoveel mogelijk keer de Alpdues op fietsen voor kinderen voor onderzoek voor kanker. En uh, wij moeten dus geld uh, ophalen. Dat is allemaal voor het goede doel. En uh, we hebben een team zeg maar, van leerlingen en docenten. Hartstikke leuk. En samen proberen we dan zoveel mogelijk uh, ja, geld op te brengen door allerlei activiteiten te bedenken. Nou, het leukste wat ik van de week heb meegemaakt, en eigenlijk was het ook niet zo heel leuk, maar ik heb voor een paar maanden terug een zware operatie achter de rug. En daarvoor heb ik nog steeds twee keer in de week therapie. Dus van de week moest ik weer naar therapie. Het is behoorlijk zwaar. Dus ik was doodop van, van de therapie. Toen moest ik weer gauw naar huis fietsen, douzen. eigen onkleden. Toen moest ik naar de kapper, had ik een afspraak om mijn haar te kleuren. Dat duurde twee uur. Dus twee uur later kwam ik heerlijk uitgerust weer thuis. Nou, dat ik uh, aan het klussen ben bij mijn oudste dochter en mijn schoonzoon. Die hebben een huis gekocht en dat zijn we helemaal aan het opknappen... met mijn andere zoon samen en met kennissen en buren en vrienden. En dat is heel leuk. Dat is mijn hoogtepunt van deze week. Ik wil graag wat jouw hoogtepunt van deze week was. Laat het even weten via de Twitter, vind ik leuk. Ed dat is mijn Twitter. Straks in het tweede deel van Start gaan we praten met Ferdinand. Want het is, nou, het was me toch een voetbalavond... Joh. Vitesse PSV is geëindigd in 2-2. Hoe dat allemaal kwam. En wie er heeft gescoord, dat hoor je zo meteen van Ferdinand onder andere. En we gaan uh, schaken, maar we gaan ook boksen. En dat doen we dan tegelijk. Heet dan schaakmatten. Zo meteen alles daarover. Nu eerst het nieuws van 6 uur.